7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Tripoli wordt nog altijd jacht gemaakt op kolonel Gaddafi. De overgangsraad heeft 1,3 miljoen dollar uitgeloofd... voor degene die erin slaagt Gaddafi te arresteren of te doden. Vermoed wordt dat hij in een wijk in het zuiden van Tripoli zit. Daar zijn nu gevechten met aanhangers van Gaddafi. Tientallen journalisten die vastzaten in een hotel in de hoofdstad zijn weer vrij. Ze werden vijf dagen vastgehouden door aanhangers van Gaddafi. Volgens verslag, een verslaggever van Reuters zijn ze vrijgelaten na bemiddeling door het Rode Kruis. In het zuiden van Italië heeft een agent vanmorgen een man doodgeschoten die een speelgoedpistool op de politieauto had gericht. De agent was bang dat de jongen op de wagen zou schieten. Hij loste twee schoten en het slachtoffer was vrijwel meteen dood. De jongen van 19 had zich verkleed met een monteurs overal, een masker en een tulband. Hij was op weg naar een afspraak met vrienden. Ze wilden een streek met bekenden uithalen. Het poppodium 013 in Tilburg heeft voor de rest van de week alle concerten afgezegd vanwege de dood van directeur Guus van Hoven. Hij kwam in Amerika om bij een verkeersongeluk. Van Hoven was sinds mei 2003 directeur van 013. In een persbericht staat dat Van Hoven met zijn tomeloze energie... het poppodium heeft gemaakt tot wat het nu is. Guus Van Hoven is 44 jaar geworden. De Turkse voetbalclub Fenerbahçe doet niet mee aan de Champions League. Dat heeft de Turkse voetbalband besloten. Fenerbahçe is verwikkeld in een omkoopschandaal. Het besluit komt daags voor de trekking van de groepsfase van de Champions League. Hoe de UEFA de vrijgevallen plaats gaat invullen is nog niet duidelijk. Het weer. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht kan mist of nevel ontstaan. Morgenochtend eerst mist, daarna zon... en daarna vooral in het oosten weer kans op regen- en onweersbuien. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files op de A16 van Breda naar Rotterdam... voor knooppunt der 3 drie kilometer. En ook bij Rotterdam op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland... vijf kilometer tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Rotterdam-Krooswijk... Het heeft te maken met een uitgebrande auto. De rijstok is daardoor dicht. Soldaat van Oranje, de musical. Grensverleggend muziektheater in het grootste decor ooit gebouwd. Dankzij enorme belangstelling nu verlengd tot en met januari 2012. Boek niet morgen, maar vandaag via soldaatvanoranje.nl. Of bel 0900 1353. 45 cent per minuut. Het hangt in de lucht. Klinkend nazomervoordeel. Dat zijn de Honda nazomerdeals. Bijvoorbeeld op de Honda Jazz 1.2. Dankzij de nazomer 50-50 deal rijdt u nu al de nieuwe Jazz vanaf 7.450 euro. En betaalt u de andere helft pas in 2012. Rentevrij. Kijk voor meer nazomerdeals op honda.nl en kom naar de Honda Dealer. Let op. Geld lenen kost geld.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gasten was al jaren een meer dan gewaardeerde journalist van de Volkskrant. Maar na de jongste grote restyling... speelt ze opeens samen met Bert Wagendorp... om beurten op het hoofdveld van de Volkskrant-columnisten. Pagina 2, linksbovenaan. Hier is Sheila Sitansing. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 24 augustus, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Shaila Sietalsing, welkom. Dankjewel. Wij gaan zo praten over de waan van de dag, over het nieuws van de dag, over de column die jij schrijft, die jij vandaag schreef over uh, uh, Klaus Kahn, hè. Ja, Strauskaan, <laughs> nee, Een paar letters verschil. Nee. En uh, daar gaan we het allemaal over hebben. We gaan eerst naar hockey. Oké. Okay. Hockey. Want EK-mannen is aan de gang. Nederland tegen Ierland. De tweede helft van de wedstrijd is alweer bezig. En verslaggever is Gerard Groot. Gerard. Ja, het is een wedstrijd voor Nederland van belang om zich te plaatsen voor de halve finale. Dan was een behoorlijke nederlaag tegen Ierland noodzakelijk. Nou, zover gaat het zeker niet komen. We zijn precies halverwege de tweede helft 17,5 minuut gespeeld. En Nederland leidt inmiddels tegen de inmiddels zwak spelende Ieren met 5-2. Dankzij vier treffers van Take Takema. Hij is de grote man in het Nederlands team. Drie rechtstreekse strafcorners, eentje indirect, zojuist voor de 5-2. En ik zei het, op dit moment slechtspelend Ierland, want in de eerste helft deed Ierland het redelijk hoor. Nederland kwam wel op voorsprong. Een minuut, uh, of na acht minuten spelen 1 de Bob de Voogd. Maar daarna werd het 2-1 voor Ierland. En maakte maar vlak voor rust uh, gelijk. En 3-2 voor Nederland. En toen was het Ierse verzet uh, gebroken. Onverzettelijke Ieren had ik gezegd voor de wedstrijd. Uh, zo stonden ze er ook bij. Bij het spelen van het volksliedje zag daar de Ierse mannen met de... Guinness in de hand, met elkaar in de arm staan, zingen. Het Ierse volkslied, indrukwekkend strijdlied was het. Maar Nederland liet zich niet van de wijs brengen hoor. Nederland staat inmiddels uh, 5-2 voor. Gaat hier makkelijk de halve finale van dit Europees kampioenschap halen. En dus ook plaatsing voor de Olympische Spelen van Londen volgend jaar. En of dat inderdaad zo goed afloopt, dat horen we straks nog even van Gerard de Groot... die bij de wedstrijd EK Mannen Nederland tegen Ierland is. Luister, als u kunt reageren op deze uitzending... doe dat dan via het gastenboek, via onze website radiokunstof.nl Wij stellen dat zeer op prijs. De vragen worden behandeld mits nu ongeveer ingestuurd... of in ieder geval binnen enkele minuten. Laten we zeggen, maximaal 15 minuten. En uh, onze gast van vandaag is Sheila Sitelsing. En zij schrijft op pagina 2 van de Volkskrant. Dat doet ze uh, alweer een tijdje. Uh, hoe lang doe je het nu ongeveer? Uh, sinds begin dit jaar ongeveer. Ik ben maart van dit jaar begonnen. Je valt heel erg op meteen. Je, je rouleert met Bert Wagendorp. Maar je valt heel erg op omdat je pittig bent. Zeer uitgesproken, maar wel genuanceerd en scherp. Ja, Het is heerlijk om te lezen... Gaan we het zo allemaal over hebben. Ik dacht, nou ja, als ik dan toch een columnist aan tafel heb... dan kan ik ook wel even wat nieuws, groot nieuws met je behandelen. Want dat doe jij per slotverrekening ook altijd in je column. Want laten we duidelijk zijn, het gaat niet over breiwerkjes, de kinderen, kokkerellen. Nee, nee. Kokerellen, nee dat, uh, dat is beslist niet de bedoeling. Nee, het huiselijk is geluk, het is echt een... Het is een nieuwscolumn, hij staat ook op de nieuwspagina's. En het is echt bedoeld als uh, in de marge bij het nieuws. Ja, Dus en ook internationaal nieuws, de grote ja. onderwerpen. Jij gaat het allemaal niet uit de weg. Dus laten we het over Libië hebben. Okay. De gevechten op dit moment in Tripoli. Ik ja. vind het zelf nogal moeilijk als, als gewone nieuwsconsument... om eruit te komen hoe, we er nou hoe het er nou eigenlijk uitziet daar in Tripoli. Wat er aan de gang is. Uh, waar, wat, wat is jouw bron? Waar, waar ga jij op af? Um, kijk, bij zoiets als Libië um, moet ik me op dezelfde bronnen verlaten... als elke andere nieuwsconsument. Ik ben er niet, ik ben er niet bij. Ik, je ziet ook niet wat allemaal gebeurt. Dus je leest het ook maar uit de krant. Remt dat jou om een column te schrijven? Soms wel, soms niet. Om een column te schrijven heb ik vaak wel een soort persoonlijke klik nodig. Ik moet wat hebben met het onderwerp. Ik moet er een keer geweest zijn of ik moet er... Dus een keer mee bezig zijn geweest of ik moet er een persoonlijke ervaring mee hebben. Ik probeer wel altijd, als ik een onderwerp kies voor mijn column... Um, probeer ik wel een, een onderwerp uit te kiezen waar ik iets meer over kan zeggen... dan wat je al gewoon in de krant leest. Ja, dus Libië is afgevallen? of uh, uh, ja, Kom, daarom kom vind... morgen of overmorgen? Daarom is Libië niet het eerste, zeg maar niet het meest liggende onderwerp... wat ik zou doen, want ik ben er nooit geweest. Ik ken het niet. Um, uh, dus ik zou het... Uh, ik zou het niet... Ik zou het... Minder snel doen dan een, een, een column over een land waar ik wel mee geweest of waar ik wat, wat, wat, wat meer mee heb. Toch heb je op 18 maart jongstleden al geschreven over het instellen van de no-fly zone boven ja. uh, Libië. En je schreef toen: Nu Gaddafi het laatste restje rebellie bijna heeft weggevaagd. En dat schreef je naar aanleiding van het door soldaten schoppen van een opstandeling, een filmpje dat ja, min of meer per ongeluk was gelekt op internet, ja. uh, is de rest van de wereld zover dat het alle noodzakelijke maatregelen wil treffen om mensenlevens te redden. Oftewel, het was een vrij ironisch stuk, een ironisch commentaar op de rol van het Westen in casu Libië. Ja, omdat... Het duurde toen zo lang. Daar is toen eindeloos gepraat heen en weer van wat moeten we, daar... we moeten er iets van gaan vinden. Maar... We nou wel, gaan, we gaan we nou wel, gaan we nou niet? Wel... Precies, ja. ja, Denk je er nu nog zo over eigenlijk? De, de situatie is eigenlijk wel weer veranderd sindsdien, toch? Um, Jazeker. En het, uh, het, het, het, het ingrijpen heeft in die zin uh, geholpen, kun je zeggen. Ja. Maar dat uh, twee weken geleden um, dacht bijna iedereen daar denk ik nog heel anders over. Van uh, ja, goed, dit, uh, dit leidt ergens toe, dit wordt dus een eindeloos ding. Uh, maar goed, hij is weg. We ja. weten niet waar hij is, maar hij is weg. Ja, maar ik vertrouw dat allemaal nog niet, hoor. deze berichtgeving. Want ik vind dat het, elke dag, elke uur, elke week... Komt er, komt er eigenlijk wel weer een ander bericht. Waardoor ik dan denk, hmm, misschien worden we wel helemaal verkeerd voorgelicht. Dat Volgen we de, uh, niet de goede media, uh, dat worden dat we op een verkeerd maar been gezet. Dat zou zomaar kunnen, dat is uh, altijd een gevaar naar... Um, kijk, in dit geval weet je ook niet wat je ervoor terugkrijgt. Je ziet nu al die jongens rennen met Kalashnikovs en ja. uh, wat ze allemaal nu buiten hebben gemaakt uit het geweldige paleis van Gaddafi. Dat vind ik trouwens altijd fascinerend beelden. Als eenmaal de sterke man of vrouw is gevallen... dan dat is dat altijd het volgende wat er gebeurt. Iedereen rent dan de residentie in... en uh, komt met prachtige souvenirs naar buiten. Nou, je ziet nu vooral heel veel wapens ja. en... Het is nog allemaal vrij vaag en onduidelijk... wat daar dan voor nieuwe nieuw, nieuw, nieuw regime moet komen, wie dat moet leiden. Het is een normachtsvacuum. Um, dus maar, het is nog maar de vraag waar het heen gaat. Nou is het verschil tussen, tussen jou en mij... Uh, daar kan ik heel veel punten aanwijzen, maar dat ga ik allemaal niet doen. Maar een belangrijk verschil is dat jij op pagina 2 een column hebt... over internationale zaken, over het grote nieuws. Ik niet. Als jij nu, als jij nu moet koersen duiden... Het, het wordt toch tijd dat jij misschien deze week eens wat over Libië gaat schrijven... Wat ga je dan doen? Wat moet je daar, wat, hoe ontwikkelt zo'n column zich? Hoe een column zich ontwikkelt, um, dat is heel verschillend. Ik moet een, een, een, een, een, een haakje hebben. Ik probeer het vaak in het kleine te zoeken. Iets, um, iets, iets kleins wat ik kan relateren aan, aan, aan iets wat ik uh, ken of weet. Dus of, of niet alleen iets mee persoonlijks, meegemaak. maar ook iets kleins. Ja, het kan iets kleins zijn. Nou, Mag ik je op weg helpen? Wat denk je van dat, uh, dat model dat afgereisd was op 11 augustus naar, naar Libië... en dat in een hotel zat en van een balkon viel... en we dachten eerst in coma, althans, dat had ja, haar Ja, en blijkt reuze mee te vallen. Ze ja. heeft haar arm gebroken. Ja, ja, ja, is, uh, maar wat veel is pikanter is, is dat ze een afspraakje had... met een van de jongste zonen van uh, Gaddafi. Althans, ze was op uitnodiging van deze man. Schijnt. Precies, ja. Dat, dat, dat zei ze volgens mij ook zelf, hè? Dat, uh, dat ze daar was. Is dit zo'n ja. klein haakje? Ja, dit, is echt, dit roept echt honderdduizend vrouwen op, de wie je, je alles over weten. Wat is de belangrijkste stage. vraag? Hoe komt ze in contact met zo'n jongen? Uh, waarom ga je op dit moment um, in op een uitnodiging? Op dit moment naar Libië. Wat, wat, wat, wat denkt zo'n meisje? Of meisje, het is een vrouw. Een vrouw van meedacht, 39. Is ze is al bijna 40. Dus ja. het is helemaal geen meisje meer. Het is gewoon een, uh, een vrouw die... Uh, en dat ze een beetje kan komen, denken, ja. dat blijkt wel uit het feit... dat ze in ieder geval tegen haar familie en op haar Facebook-pagina heeft gezegd... dat ze naar Londen ging, terwijl Precies, ze naar ja. Libië ging. Ja, dus ze had wel het idee dat het toch niet helemaal koosje was wat ze daar ja. ging doen. Ja, nee, daar wil je echt dus alles misschien van. Misschien dacht mee, ze dat ja. je heel goed kunt shoppen in Tripoli. Zou kunnen, wellicht was dat vroeger ook wel het geval. Maar dat lijkt me nu... Ja, nu, nu zijn de winkels dicht. Ja. Jij bent columnist. Jij gaat niet uitzoeken van hoe zit dat nou met dit meisje. Nee. Nee. Dat, dat hoort niet bij jouw functie. Nee, jij, nee. jij kan het beschouwen. Ja, klopt. Het, um, het, het, het, het uitzoeken van het nieuws is iets wat ik hiervoor heb gedaan, toen ik als journalist werkte. Ik ben trouwens nog steeds journalist. Uh, maar dit is inderdaad iets anders. Je gaat niet zelf achter de dingen aan. Het moet je worden aangereikt. Dus je moet zelf uit de brei van uh, beelden en informatie die op je afkomt, moet je dingetjes eruit pikken. En zoiets als zo fotomodel, dat is een heel, goed, een heel goed voorbeeld of een heel goed um, haakje waar je zo'n kolom aan kunt ophangen. Dan kan je niet alleen maar schrijven. Wat is er in die vrouw gevaren dat ze af is gereisd naar Libië in deze omstandigheid? Op uitnodiging van deze man. Waarvan algemeen bekend is dat hij op allerlei gebieden, ook seksueel gebied, vrij gewelddadig is, overigens. Uh, maar dan moet je ook met een wat originelere opvatting komen dan. Oh, oh, wat is dit toch erg? Of, oh, oh, wat is dit ja. toch dom? Nee, nee, nee. nee Je moet zoiets gebruiken om iets, iets te vertellen over Libië. En het liefst vertel je iets wat de mensen nog niet. Nog niet uh, wisten of, of, of vertel je iets op een manier, um, de, de manier waarop de mensen er nog niet naar hadden gekeken. Dat en is hoe weet jij dat? Hoe weet je... jij dat jij daar een, een draai aan geeft die toch iets origineler is dan. Uh, dat weet dan ik die nooit van, van tevoren. Ik begin altijd. Um, ik weet het nooit van tevoren. Ik begin altijd met uh, uh, uh, lopen, soms uh, loop ik door het huis en dan denk ik, ja, het moet bijvoorbeeld, soms is het onontkoombaar, het moet over Libië gaan. Zo maar kunnen. En dan ga ik eens. Dan moet het gaan waaien in mijn hoofd. Ik vind het heel moeilijk te omschrijven... Hoe dat dan, ho, wat voor proces ik dan precies moet afspelen. Het moet gaan, gaan waaien in mijn hoofd, noem ik dat. En dan krijg ik een, een idee waarvan ik nog niet weet of het gaat werken. En dan ga ik zitten en dan ga ik dat op papier proberen te zetten. En eigenlijk weet ik pas als de column af is... of het me gelukt is om inderdaad een, een andere kijk op de zaak te te laten zien of om inderdaad iets origineels um, verzorgen te hebben. Het is niet zo dat ik dat van tevoren al nee. weet. Van Oké, okay, het, het, het moet dit en dit worden, dan ga ik nu zitten en dan tik ik dat uit. Je schrijft, je schrapt, je stuurt weg... en dan vervolgens bijvoorbeeld ik vroeg aan jou... Van, heb jij de krant toevallig bij je waar je zelf in ja. staat vandaag? Zeg, ja, maar daar kijk ik dan toch eigenlijk liever niet naar. Nee, ik kijk nooit terug naar mijn eigen stukje. Waarom is dat? Het um, is toch een soort... Een soort um, idee van, oh jee, misschien was het toch niet helemaal goed genoeg. Ik, ik weet het niet, het moment dat ik het heb weggestuurd, dan is het ook weg. Um, de eindredactie die gaat het dan vervolgens netjes in de krant zetten. Als het te lang is, dan hoor ik het. Dan zeggen ze, joh, we schappen die in die zin vind je het uh, niet erg, want het was te lang. Dat is het enige wat ik dan terug hoor. En dan vervolgens wil ik het ook niet weten. Ik, um... Wacht even, maar dan verkeer je in een soort vacuüm. Jij weet dus dat, weet ik veel, honderdduizenden mensen... op dat moment natuurlijk bij het ontbijt. En het zag gekookte ei uh, uh, Citalsing zitten te lezen. En jij, en jij weet niks. En je nee. wil het ook niet weten. Nee, nee, goed, ik weet natuurlijk wat ik heb opgetikt. Ik weet wat ik heb weggestuurd. Maar ik wil het daarna niet meer teruglezen, omdat ik dan bang ben dat ik allemaal dingen zie waarvan ik denk, oh nee, dat had anders gaan moeten. Of oh nee, die zin had, uh, dat had ik natuurlijk anders moeten doen. Of oh nee, die conclusie, misschien had ik het toch net iets anders moeten opschrijven. Vooral om dat gevoel, dat, dat, dat is zo'n vervelend gevoel, als het eenmaal gedrukt maar is. Je maar je maakt nu een verwijden. beeld van een twijfelaar, maar dat kan bijna niet bestaan. Toch? <laughs> Volgens mij is elke uh, journalist, schrijver, uh, columnist een twijfelaar. Um, ik ken... Uh, Heel weinig mensen in mijn omgeving die de volgende dag heel instemmend hun eigen stukje gaan nalezen. En nog zo hartst... dat staat er. Schudde goed buik lachen. Ja, dat heb ik toch goed opgeschreven. Ik ken echt niemand in mijn omgeving die dat doet. Je wantrouwt dat zelfs. Ja. Als dat zou gebeuren. Ja. Ja. Je hebt vandaag een heel leuk stukje geschreven, ga ik je dan melden. En dat gaat over uh, Strauss-Kaan, die, ja. uh, die hoofdaanklager... die heeft, uh, heeft de aanklachten uh, laten vallen... omdat het kamermeisje ongeloofwaardig zou zijn. Jij schrijft dan... bij bestudering van de vlekken op het tapijt... en het behang van de bewuste hotelkamer... waarbij je dan overigens ook nog vermeldt dat dat een suite was... die 3000 dollar per nacht kostte... was sperma gevonden van vier onbekende mannen. Jouw advies is tenslotte... Altijd slippers aan in de hotelkamer en nooit leunen tegen de muur. Ja. Daar heb ik hartelijk om gelachen. Ja, maar het is ook heel erg. Het is, het is Vier echt verschillende waar. onbekende ja. mannen. Ja, in ja. de loop der tijd daar hebben gelogeerd. Je vraagt je af... Ja, dat wordt natuurlijk nooit echt helemaal goed schoongemaakt, ja. uh, zo'n hotelkamer. Ik heb wel eens gelezen dat... Um, een schoonmaakbrigade. Uh, ik geloof tien en een halve minuut heeft om, uh, om een hotelkamer te doen. En dat is helemaal opgedeeld in zoveel seconden voor dit, en zoveel seconden voor dat. Dus ja, aan het goed stofzuigen van zo'n hal komen ze natuurlijk niet toe. Ja, dat wil je niet weten. Je wat dat allemaal zijn. in hotel zich ja. allemaal afspeelt in hotelkamers. Dit is dan uiteindelijk de draai die jij eraan geeft. Maar toch moet er in die hele geschiedenis ook bij jou een gevoel van onbevrediging uh, bevrediging ja. zitten. In het feit dat wij eigenlijk nu niks weten. Nee. We weten niet of het gebeurd is... Nee. We weten niet of het meisje de zaak bedonderd heeft. Nee. Uh, vandaag staat er een heel groot stuk in NRC Next... waarin uh, een, een, een diplomate zegt van... ja, jongens, luister eens eventjes. Het feit dat zij bij haar asielaanvraag deze, dit kamermeisje heeft gelogen... wil helemaal niet zeggen dat ze hierover heeft gelogen. Kortom, nee. eigenlijk weten we niks. Nee, klopt. We weten niks. We weten dat er um, uh, seksueel contact is geweest. Dat ja. weten we wel. Maar we weten niet uh, in welke mate dat vrijwillig of onvrijwillig was... Mij persoonlijk lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat het vrijwillig was. Maar goed, dat wat, wat, wat ik daar wat, ja, persoonlijk van vind, doet niet zo te zaken. Want ik weet het natuurlijk ook niet. Maar ik denk dat er veel mensen zijn die dat denken wat jij nu zegt. Ja. En dat het dus onbevredigend is dat dit nu zo'n beetje in die lucht blijft hangen. Ja, nee, als er, dat er geen, geen recht is civiele gesproken. procedure ja. Uh, volgt. Ja, dat er geen recht is gesproken. En wat. Nou ja, wat, wat mij uh, stoort aan de zaak, is dat, um, nou ja, deze uh, we zeggen dit is Kamermeisje, maar het is een vrouw van uh, in de dertig. Die, heeft, uh, die zou ongeloofwaardig zijn omdat ze op andere terreinen heeft gejokt. Hè? Ze uh -huh. zou gejokt hebben bij de asielaanvraag. Ze zou, uh, er zou onduidelijkheid zijn over geld wat op haar rekening is gestort en niet. Ze zou gejokt hebben om um, in het. Um uh, in het huis te kunnen blijven wonen waar ze nu woont, zou inkomen verzwegen hebben. Nou, goed, dat zijn allemaal dingen die. Dat mag allemaal niet. Nee, dat is allemaal uh, natuurlijk helemaal heel, heel, heel stout en verkeerd als je dat doet. Maar het heeft natuurlijk heel weinig te maken met wat ze hier heeft afgespeeld. En het, um, je, je. je je, ja, het leidt haast tot de conclusie dat als je niet echt een, een smetteloos, vlekkeloos verleden hebt... dat je nooit een geloofwaardig verkrachtingsslachtoffer kan ja. zijn. Ja. Uh, want er is, uh, is altijd wel reden om dan je geloofwaardigheid in twijfel te dat trekken. Is, dat wat jij nu zegt, dat heeft die diplomaten in NRC Next vandaag precies betoogd in haar grote verhaal. Ja. Dat doe jij niet in je column. Uh -huh. Jij uh, geeft er eigenlijk een hele geestige draai aan. Uh -huh. Over vlekken in tapijten en, en, en ja, gewoon hoe dat, hè, I didn't have sex with the woman, uh, nou ja, een variant daarop... maar dat in deze hotelkamer. Ja. Er is geen actievoerder in jou opgestaan? Um. Bij, bij niet, lezing van, ja. van, van, van deze hele ja. affaire. Ja, nee, ik um, geen actievoerder. Omdat ik natuurlijk niet zeker weet um, wat er is gebeurd. Uh -huh. Er stonden een heleboel boze vrouwen buiten bij, het, uh, bij de rechtszaal. Toen uh, strauss kahn uiteindelijk als een vrijman naar buiten wandelde. Die we allemaal van overtuigd waren dat daar een verkrachter vrij uit ging. Ja, dat, weet je, dat weten we natuurlijk niet. Ja. We weten dat hij een buitengewoon grote appetijt had voor vrouwen en vrouwen. Goed, ik, ik, ik geloof het zo dat, uh, dat er zich van alles heeft afgespeeld in de hotelkamer. Maar het is ook omdat het niet. Weet het je weet het niet, maar het is eigenlijk ook niet origineel genoeg, hè? Nee, iedereen is al boos. Ja. Dus dan hoef ik niet ook nog eens boos te zijn. Dat en dan zoek jij dus, en want je hebt ja. daar echt voor gezocht. Want je bent... Je ik ben bent het gaan nalezen. Ja, ik, je bent, ik wou zeggen, je bent de vlekken over het tapijt gaan bestuderen. Bijna Dat is niet <laughs> waar, maar je zat er wel heel, heel close <laughs> tegenaan. Je, je ja. gaat dan echt zoeken naar... Ik wil hier iets over zeggen, ja. maar ik neem wel een andere Ja, ik vind bocht. het niet interessant om... Um, om, om nog eens een keer op te schrijven wat iedereen al, al vond of dacht ja. of, of, of heeft gezegd. Ik probeer... Wel altijd um, iets anders te zeggen. En ja, soms ontkom je er niet aan. Soms is, er, is het zo evident uh, dat je heel boos moet zijn over iets. En dan zijn er al heel veel mensen heel boos ja. en dan ben ik ook heel boos. Maar... Want voor de uitzending vertelde je mij een van, van de columns in, in de Volkskrant pagina 2. Die ontzettend veel los heeft gemaakt. En dat is een column die ik ook uh, heb gelezen. Is Die gaat over uh, de manier waarop wij met die Afrika-actie in de zomer uh, omgaan zouden gaan. Hè? Ja. Dat er veel mensen zeiden, dat doen we niet. We hebben ja. geen zin in. Wat gebeurt er met dat geld? Blijft allemaal maar ergens op de verkeerde plekken steken. Zit, en ja, zo ze verdienen veel te veel. Ja. Ja. Jij hebt toen een ongelooflijk ironisch fel, uh, felle column geschreven. En die heeft ook heel veel losgemaakt. Ja. Ja, ja, die heeft heel veel losgemaakt. Ik, tenminste, Althans, ik heb er heel veel reacties op gekregen. Ik heb op geen enkele andere column ooit zoveel reacties gekregen als op die. En um, dat... Um, dat was, komt ja, omdat jij toch dan toch e eigenlijk echte woede liet zien. Want jij wou eigenlijk gewoon zeggen: Jongens, jullie hebben echt last van luxe problemen. hier in de Europese westerse samenleving. Ja. En nu gaan jullie allemaal smoezen verzinnen. om niet mee te helpen met, uh, uh, met het leed uh, te verhelpen van anderen. Ja, nee, het, het was. Ik, ik, ik, ik ging. Ik meestal als ik met zo'n onderwerp bezig ben, ga ik um, ook heel veel googlen. en ik ga eens lezen wat er elders over geschreven is. En ik belandde toen op een pagina via. Via Via, volgens mij was het op nu.nl of op ad.nl... Nou ja een van die uh, pagina's waar mensen kunnen reageren. En veel en argumenten toen hele bizarre argumenten tegen. Echt van nou, uh, ze zijn wel gewend aan doodgaan in Afrika. Of we hadden eigenlijk die vrouwen lang moeten steriliseren, want dat, uh, dat ja. laat maar baby's komen. En dat, uh, kijk, dat verhongert nu allemaal. En toen dat werd toch een beetje me de een ja, uh, uh, uh, uh, uh, actievoerder uh, ja, in jouw... Uh, uh, ja, uh, het was misschien ook wel inderdaad mijn, misschien wel mijn enige um, maar sowieso mijn meest actievoerderige column ooit. Want ik riep mensen op om iets te doen. Dat, heb ik eerder in, dat, dat doe ik normaal niet in Columns. Normaal zeg ik niet tegen mensen, ga de straat op. Of ga dit doen, of ga dat doen. En toen dacht ik, verdorie, nu moet het toch maar even wel. We gaan naar Hockey, Gerard de Groot. Ja, de Ieren en de Nederlanders maakten er nog een mooi feestje van de laatste helft, van de tweede helft. Het was 5-2 met de laatste score die je kon melden. 6-2 door Teun de Nooijer, een prachtig doelpunt voor tijd hebben vanavond om even op Studiosport mee te kijken. Een schitterend doelpunt werkelijk. 6-3 door Cockram en uiteindelijk 7-3 Bob de Voogd en 7-4 Michael Watt, die er de eindscore van maakte. Nederland dus als eerste uit de groep naar de halve finale. Aanstaande vrijdag om half zeven En tegen wie? Ja, tegen wie of oh wie, dat wordt de volgende wedstrijd. Want België moet dan tegen Spanje spelen om uit te maken wie er uit de andere pool naar de halve finale gaat. België heeft genoeg aan een gelijkspel tegen Spanje om dat te behalen. En dat zou toch voor het eerst zijn, uniek zijn dat Nederland-België een halve finale zal gaan vormen bij een Europees kampioenschap. Zover is het nog niet. Nederland is er in ieder geval wel. Geplaatst voor Londen de volgende Olympische Spelen volgend jaar. En op weg wellicht naar een Europese titel. Gerard de Groot, bedankt. Uh, Shaila Sietelsing, je schrijft uh, sinds enige tijd op pagina 2 van de Volkskrant. Je schrijft uh, de column, uh, ah, je wordt afgewisseld door Bert Wagendorp. Het is een zeer prominente uh, plek in de krant. Het wordt beschouwd als de eredivisie, zou je zo kunnen stellen. Wat, wat, wat dacht jij toen, toen hoofdredacteur Philippe Remark van de Volkskrant jou belde en zei... Shaila, dit is iets voor jou? Toen dacht ik, dat kan ik helemaal niet. Ach, echt waar? Ja. Waarom nou toch weer? Nu heb ik weer zo'n vrouw ja, die dat zijn zegt... Ja, dat zijn die vrouwen die dan zeggen, dat kan ik niet. En dat kunnen de mannen veel beter. Ja, nee. Uh, nee. En, uh, maar... Heel kort duurde dat. Dat duurde niet zo heel lang. En toen Ach. na een tijdje dacht ik, natuurlijk kan ik dat bordverdorie. Waarom zou ik dat niet kunnen? En uh, toen heb ik toch maar ja gezegd. Ja. Um, en dan ben ik erg blij mee dat ik dat heb gedaan. Is dit de plek? Die plek in dat internationale nieuws... waarin je dus scherp moet becommentarieren wat er gebeurt... en niet alleen in eigen uh, huis en haard... Uh, die bij jou hoort? Misschien wel. Um, wat ik er erg prettig aan vind... is dat ik geheel vrij ben in mijn onderwerpkeuze. Met die beperking dat het over het nieuws moet gaan. Maar goed, alles is nieuws. Als je daar mm. als je, als je zelf nieuws van maakt, is alles nieuws. Um, en ik vind het um, erg, um, erg prettig dat... Dat je een brede blik op de wereld, um, de lezer, een brede blik op de wereld kunt bieden. Dat je, Doordat ik volledig vrij ben in mijn onderwerpkeuze, kan ik zelf ook gewoon besluiten. Ik sta vandaag op. En denk, ik vind Haiti toch gewoon heel belangrijk. Weet je wat? Mijn column gaat gewoon over Haiti. Mm. En dan zoek ik wel een nieuwsaanleiding. En die vind ik altijd wel. En dan maak ik daar mijn column over. En dat vind ik er heel prettig aan. Maar je was uh, de vervanger van Afbrand Korsjes toen ze op zwangerschapsverlof uh, was. En dat was duidelijk een andere plek in ja. de krant. Ja, en, ja, dat en was dat moest, een heel ander soort column, ja. Ja, dat, dat moest wel gaan over de dingen die wat dichterbij lagen, ja, ja. dichter bij huis en haard lagen. Uh, past dit meer in jouw journalistieke uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, ja. Gen? Ja, en, ja, en ook wel in mijn journalistieke taakopvatting. Jazeker. Ja, ja, ja, ik heb hiervoor, um, toen ik zeg maar nog gewoon verslaggever was. Um, ook veel internationale... vooral over internationale economie geschreven. Zeg maar de wat serieuzere, zwaardere ja. onderwerpen. Financiën, ja. politiek, Europese Unie heb ik gedaan. Dus het was altijd wel van het serieuze en het, en het zware. Dus ook eigenlijk was slaggeving. dat eerder een uitstapje? Dat je schreef over kinderfeestjes? Ja, dat had ik nooit eerder gedaan. Althans niet, niet voor de krant. Niet voor, voor een grote publiek. Het is wel een heel opmerkelijk verschil. namelijk De foto die bij je, bij je eerdere column stond, dat is eentje met heel wild krulhaar en een grote, <laughs> grote brede grijns. En nu hebben we toch wel een vrij serieuze mevrouw daar op ja, pagina 2. En het gezicht is opeens streng. ook helemaal streng geworden. Ja, dat is een hele streng is foto. Is dit bewustbeleid? Ik vind ik wel goed. Ja, ik vond wel dat er een wat stoerdere foto bij moest. Want die foto die bij die... Um, uh, Af. Uh, noem ik het maar, uh, ja. stond. Ja, die had ik uh, zelf uh, geschoten, althans, van mannen die geschoten op ons balkon. En uh, ik had een soort zomerjurk aan. En, uh, maar was inderdaad uh, dat is wel een, een aantrekkelijk verwaaid. hoor. Ja, dat zal best. Maar, maar jij wil gewoon nu eventjes uh, uh. Gewoon voor de gaan. Ja. ja, want mijn eerste column uh, die op pagina 2 stond, daar stond die oude foto nog bij. En toen heb ik onmiddellijk gemaild naar de redactie van joh, dat kan echt niet. Daar moet gewoon een hele andere foto bij. En mag ik alsjeblieft een ernstige, serie? Fotograaf uh, inhuren. Ja, er is verkeersinformatie. Kijk. Met goed nieuws over de ring van Rotterdam. Want er stonden lange tijd files door een autobrand bij Rotterdam Krooswijk. Alles is uh, zojuist van de weg afgehaald. Op de A20 vanuit Gouda loste de file nu snel op. Tussen het plein en Rotterdam Krooswijk nog twee kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. En dat doen we vandaag met Shaila Sital Singh. Ze schrijft op pagina 2, vaste column in de Volkskrant. Um, we hebben het eigenlijk over de manier waarop ze nu gepresenteerd wordt in haar nieuwe column. Gewoon een serieuze, ernstige vrouw. En dat is ook uh, volkomen terecht, want het past helemaal bij de, de dekte lading van de column die ze schrijft. Wat ook opmerkelijke verandering is, is dat je eerder... Uh, vaak en veel schreef over de plek waar je zat, Suriname... Ja. en dat we aan de column van de afgelopen tijd... helemaal niet eens konden merken <laughs> dat je in Suriname woonde. Nee, knap, Want Suriname hè? kwam er gewoon niet in voor. Nee, nee, dat heb ik helemaal geheim gehouden. Ja, niet bewust geheim, hoor. Maar, maar wel bewust beleid dat Suriname er niet in voor kwam. Ja, nou ja, goed, het mocht ook over Suriname gaan. Dat, dat was mijn uh, zeg maar het onderwerpkeuze was vrij. Dus als er een actuele aanleiding was om over Suriname te schrijven, mocht dat. Maar ik vond heel veel andere zaken belangrijker... En ik vond ook, ja... Het, het, het is een krant uh, die in Nederland verschijnt. Dus ik moet gewoon aansluiten bij de belevingswereld van het Nederlandse leven. Vond jij dat zelf of vond je hoofdredacteur dat ook? Ik vond dat zelf vooral. De mm -hmm. hoofdredacteur die zei, van, nou ja, goed, ik snap dat het moeilijk is om vanuit Suriname... nou, Nederlandse nieuws erg op de voet te volgen. Nou ja, dat is dan meteen de vraag natuurlijk. Hoe doe je dat in Suriname? Want ik weet dat ja. er natuurlijk bronnen zijn en internet en ga zo maar door. Er is tijdverschil. Ja, ja. en toch ging heel goed. En de elektriciteit valt altijd uit daar. Ja, en dat, had ik, dat was eigenlijk mijn grootste obstakel. Dan wilde ik gaan mailen en dan was, was er geen internet. Of dan was er geen stroom. Of dan, ja, dat was eigenlijk nog veel erger dan tijdverschil. En ja. dat je niet alle kranten altijd uh, op tijd op je deurmat hebt. Nee, klopt. Maar los daarvan. Nee, het, het was heel goed. Nederland, uh, het lukte heel goed om het Nederlandse nieuws te volgen. Kijk, Suriname is heel erg georiënteerd op Nederland. Veel, mm -hmm. veel meer dan omgekeerd. Ja. Dus het Nederlandse nieuws is daar ook gewoon op televisie te volgen. Uh, zowel RTL als het nrs Dat wordt er allemaal uitgezonden. Uh, Nova wordt er uitgezonden. Zonder, weliswaar met een halve dag vertraging. Maar goed, dat kun je allemaal op de lokale televisie gewoon volgen. Mm -hmm. uh, nou ja, kranten en dergelijke, dat is allemaal via internet uh, te volgen. En wat je mist als je daar niet bent, is, of als je hier niet bent, is natuurlijk het. Uh, het, het koffieautomaat um, gevoelen waar hebben oh. de mensen het echt over? Waar gaat het gewoon over in de tram en in de bus? En als, als mensen elkaar tegenkomen, waarmee ik dan meteen begrijp dat, dat in Suriname het koffie uh, of er zijn geen koffieautomaten, <laughs> of er is geen gesprek van de dag of dat nou gaat ja, over gesprek, hele andere dingen ja, het gesprek van de dag gaat natuurlijk over hele andere dingen. Dat gaat over bouten of uh, elektriciteit die uitvalt, en dat er geen weer geen stroom was vandaag ja. enzovoort. Dus uh, ik, ik zocht, ik, ik, ik had een Nederlandse koffieautomaat nodig en die heb ik toen gevonden in Twitter. Ik ben toen uh, vrij fanatiek gaan Jouw persoonlijke koffieautomaat. En, uh, dat was mijn persoonlijke koffieautomaat en dat, uh, dat heb ik nu minder nodig nu ik in Nederland ben, maar. Ik... Ik gebruik het nog steeds wel als een soort klankbord, als een soort idee van hé, nou ja, waar gaat het over? Want als er iets, zodra er iets opmerkelijks op tv was, ik noem maar wat, nou, dan explodeerde mijn timeline met mensen die er allemaal commentaar op hadden. En dan dacht ik, ah, dan moet ik dat even gaan terugzien bij uitzending gemist. En dan ging ik een stukje opzoeken bij uitzending gemist. En dan was ik weer helemaal bij. En zo werd ik eigenlijk door mijn. Uh, Mede-twitteraars. Um, heel goed bijgepraat uh, met wat echt het gesprek van de dag was. En hè? dat is heel, op, heel goed. Ja, en dat is ook echt wel nodig. Want, want wat je vaak hoort bij mensen in de troop is dat de wereld over het algemeen wat kleiner wordt en niet groter wordt naarmate <laughs> je daar zit. Nee, klopt. Nee, Suriname is natuurlijk sowieso heel klein. Er wonen een half miljoen mensen. Het is heel erg naar binnen gericht, nog steeds. Um, het is erg een dorp, je kan daar, als je daar helemaal in opgaat... je kan echt met je rug naar Nederland staan... en geen idee hebben wat zich hier afspeelt. Ja. Dus je moet daar wel moeite voor ja. doen. Uh, maar als je er moeite voor doet... is het, is het niet moeilijk om, uh, om te doen alsof je in Nederland bent. Uh... Jij bent er geboren in Suriname. Je ja. bent op je zevende met je, met je familie. Na de onafhankelijkheid zijn jullie naar Curaçao verhuisd. Daar ja. heb je tot je zeventiende, achttiende gewoond. Ja. Toen ben je gaan studeren in Nederland en uiteindelijk hier gebleven. Klopt, ja. Maar je bent teruggegaan naar Suriname. Ja. En eigenlijk verbaast me dat toch wel een <laughs> beetje voor iemand die er al zo lang ja. weg was. Ja. Eén, twee, op dit moment. Ja. De, waarom? Want je hebt de afgelopen twee jaar heb je, ben je in Suriname Klopt, gegaan. Ja. ja, nou ja, het was een, ja, een samenloop van omstandigheden. Ik heb, ben getrouwd met een Surinaamse man. Die was zelf ook al heel lang weg uit Suriname. Um, en maar als je, als je daar. Nee, zeker als je met een Surinaamse man getrouwd bent en je komt er zelf. Ook, ook wel vandaan, dan blijft dat. En ik denk dat elke immigrant dat heeft. Je hebt altijd in je achterhoofd van op een dag gaan we weer eens een keer terug. Op een dag gaan we terug. Ik, ik denk dat er geen enkele, geen, geen, geen enkele migrant is die dat niet in zijn achterhoofd heeft. En 90 En dit zat ook altijd in jouw niet. hoofd? Uh, of, of meer in dat van je man? Ik denk in ons allebei. Ja, ons allebei. ja? ja dat we het allebei wel hadden. van um, Nederland is een uh, geweldig land. en We wonen er al tientallen jaren met heel veel plezier. En uh, um, het heeft ons alleen maar heel veel goed gedaan. Maar uh, je hebt ook nog een, een, een eigen land of een ander land... waar je echt tussen aanhalingstekens vandaan komt. Ja. En, en dat, dat gevoel zit sterker bij Suriname... waar je die eerste zeven jaar van je leven hebt doorgebracht. Maar waar je natuurlijk maar een heel klein deel van je herinneringen hebt liggen. Ja. En toch zit het sterker bij Suriname dan bij Curaçao. En dat heeft er, denk ik, mee te maken dat we op Curaçao altijd toch... Ja, we waren die mensen uit Suriname. We waren geen echte curaçao -enaars. Jullie waren import? Ja, we waren import. En uh, dat uh, kwam ook wel... Was... de eerste jaren sprak ik ook geen popje mens. Maar alleen Nederlands. We waren Nederlandsstalig van huis uit. Curaçao is popje mens echt de straattaal. En als je die niet spreekt, dan doe je niet echt mee. Dus het heeft ook even een tijdje geduurd voordat ik popje mens kon... En en uh, mijn papje is altijd slechter geweest dan mijn Nederlands. Dus ik was mm. altijd een beetje de... Ja, een beetje meer outcast. Je hebt er minder gevoel mee wat dat betreft. Ja, nee, ik heb er ook hele fijne herinneringen aan. En mijn beste vrienden uh, komen er vandaan. En uh, ik heb mijn middelbare schooltijd daardoor gemaakt. Dat is een heel belangrijke periode in je leven. Maar je blijft toch uh, Surinamer. Ja. Of, of, ja. Ja. ja, maar je blijft Surin Surinamer. Je gaat terug naar Suriname op een moment in je carrière dat het eigenlijk booming was. Je hebt dan enerzijds heb je een gezin, maar ja. je hebt ook een carrière. En, en, en vriend en vijand, ik weet niet of je vijanden hebt, maar goed... bij wijze van spreken, nee, die heeft tegen niet. ons gezegd... ja, maar het ging gewoon heel erg goed met Shyla. Ja. De wereld, de journalistieke wereld, lag aan haar voeten. En toen ging ze ja, gewoon gek geworden. Gek is dat een worden. impulsieve of een gevoelsbeslissing? Mm, niet, uh, ja, deels natuurlijk wel. Ja, het is, het, het is ook een emotionele beslissing. Maar ik, had, ik kreeg toen mijn tweede kind. Ik had, dus dat het was, het was is heel persoonlijk. Ik had bij mijn eerste. Bij de geboorte van mijn eerste kind was ik chef van de economieredactie... en werkte ik heel hard. En uh, dat ben ik gewoon blijven doen. En dat ging allemaal prima. En uh, ik kolfde zes keer per dag op het werk om nog... Uh, en dan bedoel je niet zoiets met een club en een bal, hè? Nee, nee, nee, nee. Afkolven. Ik Ik ja. moedermelk afkolven. En uh, het was eigenlijk gekke werk, maar het ging, ging natuurlijk best. En toen ik zwanger was van mijn tweede, dacht ik... ja heb, ik heb geen zin om dat nog een keer te doen. Mm -hmm. Ik wil eigenlijk ik, ik, heb, ik heb nu heel lang gewerkt... Heel lang heel hard gewerkt, bijna altijd fulltime. Um, ik heb wel een sabbatical verdiend, uh, vind ik. En uh, ik vond het eigenlijk wel een mooi moment. om eens een. Uh, ja, het is een ja. mooi moment, ja, ik, dat begrijp ik. Maar ja. het was ook eigenlijk wel een raar moment. Want op dat moment dat jij ging, ontstond er al een enorme pro boutische sfeer uh, in Suriname. Uiteindelijk ja. leidde dat ook tot de verkiezing tot van de verkiezing, Bouten. Ja. Jij bent een, Je bent een politiek dier. Je, je schrijft ja. veel over politiek. Ja. De geschiedenis van Suriname ken je, ken je op je duimpje. Ja. Ja. Heb jij niet, heeft er in jou geen twijfel plaatsgevonden? Um, um, we hebben het er wel over gehad thuis. Van, nou ja, um, stel dat hij verkozen wordt, het was een jaar voor de verkiezingen dat we gingen. We zijn in mei 2009 gegaan en in mei 2010 waren de verkiezingen. Dus we wisten, van nou ja goed, er toch een heel jaar. En, uh, we wisten ook niet voor hoe lang we gingen. Het was niet de bedoeling om nou permanent ons daar te vestigen. Het idee was, ik wilde eigenlijk een, uh, een sabbatical van ongeveer een jaar. En mijn man wilde daar wel werken. En, het idee was: we gaan kijken hoe het is en of het bevalt. En of, je, ja, of, of, of er zoiets bestaat als weer Surinamer worden. Of dat kan. Of dat, of, of, of, of dat, uh, of dat je toch heel erg voor Nederlands bent. Ze dus wilden het ook gewoon een beetje uitzoeken. En uh, we waren niet van plan om daar jarenlang te blijven. Dus, nou, dus nou ja, een jaar voor de verkiezingen. Nou ja, dan heb je van nog een heel jaar. Als is mm -hmm. nou enorm misloopt tijdens die verkiezingen, Ik kan je altijd nog besluiten om terug te gaan. En ho ho hoe heb je het ervaren? Um, je bedoelt de uitverkiezing van Wouter? Nou ja, gewoon het hele, de whole package. Het, whole trug, package. Het, in, het weer in Suriname zijn. Ja, het, het was uh, geweldig, het is een uh, ontzettend fijn land om te wonen. Uh, je hebt ja, comfort, luxe, um, een prettig gevoel, wel echt een thuisgevoel. Dat wat ik hier trouwens, nu ik weer terug in Delft ben, ook helemaal heb hoor. Um, maar toch anders, Uit... lijkt me, of niet? Ja, nee, wat, wat, um, wat je in, in, in Suriname wel hebt is: um, ik weet nu wel, na die twee jaar dat ik heb gewoond, dat ik um, geen Surinamer ben. Dat, dat, de... Want daar ging je uiteindelijk naar op zoek, de Surinamer in jou, toch? Tot op zekere hoogte wel, ja. Het was niet alleen maar een uh, persoonlijke reis, maar. Uh, ja, ik was er wel benieuwd naar. Ik was en jij bent, je hebt nu voor jezelf geconstateerd dat je eigenlijk geen Suriname ja. meer bent? <laughs> nou ja, kijk, wat je, wat je in Suriname hebt, wat er, is, wat er is ontstaan... is je hebt de mensen die weg zijn gegaan en je hebt de mensen die zijn gebleven. En dat zijn twee heel verschillende groepen. En die hebben zich heel verschillend ontwikkeld. En bedoel je dan na de onafhankelijkheid ja. of bedoel je dan na de decemberkoep? Allebei, je hebt na de onafhankelijkheid en na de koep. Na de onafhankelijkheid zijn natuurlijk ontzettend veel mensen weggegaan. En na de koep ook. Dus mm -hmm. je hebt twee, stromingen, twee, twee keer een grote uitstroom had. Uh, ik denk na de ontvankelijkheid, de grootste uitstromers. Ja. En de mensen die um, de mensen die zijn gebleven, dat waren de mensen, deels die het zich niet konden permitteren om weg te gaan. Maar ook de mensen die gewoon geloofden in het land, die zouden wij blijven, wij geven niet op, we blijven hier. En er is een soort stil verwijt. Of niet eens stil, het is ook een uitgesproken verwijt hoor. Van de mensen die zijn gebleven. Aan de mensen die zijn gegaan. En dan weer terugkomen van. Ja, maar jij, uh, jij hebt al die moeilijke jaren niet meegemaakt. En jij hebt ons in de steek gelaten. En jij was jij, weg. Uh, jij was weg. En jij hebt eigenlijk geen recht van spreken meer. Um, jij hebt. Um, als jij meningen hebt. Of, of, of hoe we het hier moeten doen. Of, of wat we hier goed of fout doen. Die moet je maar voor je houden. Want uh, jij, jij bent niet van. Hier. Er, is een, er, is een, een, um, er is wel een scheidslijn en dat um, realiseer je niet als je hier bent en dat voel je heel goed als je weer terug bent. Er ja, zijn, zijn uh, verschillende uh, groepen en mensen. En heeft die, die Surinamer die daar is gebleven en niet weg is gegaan, heeft hij daar in jouw perceptie op de een of andere manier gelijk in? Um, misschien wel. Ik, uh, ik ja, kan, kan, vind het moeilijk om. om om daarover te oordelen, omdat het natuurlijk ook heel erg over mezelf gaat. Yeah. Maar um, natuurlijk tot op zekere hoogte heeft hij daar gelijk in. Dat Het, het is natuurlijk... Um we hebben het allemaal heel goed gehad. We, hebben, uh, we zijn weggegaan en we hebben ons uh, geweldig kunnen ontwikkelen. Want de Surinamers, we en... die, die weggingen even voor de duidelijkheid... dat waren meestal niet de armste Surinamers nee, die waren, het land uh, verlieten. Nee, doorgaans wel de beter gesitueerde. De mensen die het zich konden permitteren om weg ja. te gaan. Um, en die hebben ook natuurlijk veel meer kansen gekregen... in hun nieuwe vaderland ja. en vooral in en Nederland. En zich op die manier eigenlijk verrijkt ook. Precies, ja. Nederland biedt natuurlijk zoveel kansen... die Suriname helemaal niet heeft in onderwijs. In, mm. op de arbeidsmarkt. En de Surinamers die hebben zich natuurlijk enorm kunnen ontwikkelen. Die hebben um, goede opleidingen, ja. mooie banen, uh, verdienen uh, lekker euro's. En dan komen ze terug naar Suriname. En dan zijn ze, uh, zijn ze natuurlijk, uh, behoren ze gelijk door de elite. Want uh, um, de salarissen in Suriname zijn heel laag. Um, en de, ik, ik kan me wel je snapt het verwijt, maar je vindt het eigenlijk niet terecht... Denk ik. Of wel? Ik begrijp waar het vandaan komt. En ik kan me heel goed voorstellen dat je, dat je dat denkt. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je daar bent geweest... dat je al die moeilijke... de jaren van de koep, de jaren tachtig... Dus van de koep en de burgeroorlog... En de, en de enorme crisis en de hyperinflatie... als je dat allemaal hebt meegemaakt... en dan komt er iemand uit Nederland invliegen twintig jaar later en nu zegt... oh, jullie doen het allemaal verkeerd... en het moet eigenlijk zus en zo en zo... Ik kan me heel goed voorstellen. Ik hou zo van een tropische tempo, maar de elektriciteit moet het wel de hele tijd doen. Precies. En dan zei ik dat internet niet snel genoeg is. Ja, Ik kan me, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik heb het nu over jezelf. Ja. <lacht> Door de mat gevangen. is jullie namen? zijn dol op langzaam internet. <lacht> maar, dus jij was gewoon die ja, goed gemutste die die terugkwam. En... Want, want was het dan ook eigenlijk een romantisch idee fix, dat hele Surinamerschap waar jij nog over droomde? Of naar verlangde? Zo'n soort tropische idylle die misschien wel helemaal niet heeft bestaan? Of alleen in je kinderjaren? Misschien wel, ja. Want ik, um, ik, ik, ik had ook het idee, ik heb hele leuke... Um Vroeg jeugd gehad in Suriname. speelde altijd op straat. En ik heb nu kleine kindjes. Dus ik had zoiets van oh, die gaan ook lekker op straat ja, spelen. Maar er wordt, er wordt helemaal niet meer op straat gespeeld. Dus het was ook, <laughs> het was ook heel anders dan ik ja. me kon herinneren. Ja. Um, dus ja, in die zin, ja, in die zin wel, wel, misschien een te romantisch beeld. Um, kijk, aan de andere kant, het is. Um, het is, het, het, we hebben ook een ontzettend fijne tijd gehad. Ik bedoel, het klinkt nu alsof het allemaal heel erg verschrikkelijk was en, uh, en ik het liever niet had gaan. Het, het we hebben een hele fijne, hele fijne tijd daar gehad. En wat wel heel prettig is um, aan Suriname is, is, aan Surinamers is als ze je dan eenmaal hebben toegelaten of hè, binnengehaald zijn ze ook wel weer heel blij met, uh, met je inbrengen en met wat je... En dat je terug bent gekomen. En met wat je kan doen, ja. ja. Nou, ook heel veel mensen die zeiden, nou, zijn we zijn toch blij dat er weer mensen terugkomen. Dat ja. hebben we nodig. We hebben jullie nodig, jullie moeten terugkomen. Jullie moeten helpen het land op te bouwen. Want Dat is, ja. dat is een beetje het idee wat elke Suriname in zijn hoofd heeft. Ik moet helpen het land op te bouwen. Ja, ik moet het weer terugbrengen. Dat ja. wat ik gehaald heb, ja. eigenlijk. Ja. Ja, in dit verband wel aardig om even te luisteren naar Lilian Consalves. Zij is juriste en mensenrechtenactiviste. Ja. Uh, ja. En zij was onlangs een paar weken geleden in zomergasten ja. te gast. Ja. Um, haar man die werd destijds vermoord vlak na de militaire coup. Uiteindelijk moest ze met haar dochtertje het land ontvluchten. Ja. Maar haar liefde voor Suriname bleef altijd heel groot. Laten we even luisteren naar een fragment. Vorig jaar met de verkiezing van Bouterse tot president was een heel moeilijk jaar. Want dat geloof in dat mooie Suriname, uh, waar ik altijd weer. Ik ben nooit naar Nederland gekomen om hier altijd te willen blijven. Willen wel, maar ik bedoel, dat was en is mijn land. Uh, het is heel confronterend. Want met de koep kon je nog zeggen, dat is ons allemaal overkomen. Maar nu ja. heeft een deel van de bevolking... ik denk niet een substantieel deel, maar dat doet er niet toe... het is kiesystemen werken... heeft voor hem gekozen. Ja. Dat is een heel ander verhaal. Dus voor mij was het vorig jaar echt een heel confronterend. Hebben vrienden van jou ook gestemd op Boudersen? Ik denk het niet. Maar er is daar ook, zoals hier een geheim en niet iedereen praat erover. Heb je, of je niet gehoord via de morfo korantie? Nee, niet van, uh, uit mijn vriendenkring. Maar ja, je hoort niet alles en soms wil je ook niet alles weten. Zij heeft er persoonlijk natuurlijk ontzettend mee te maken gehad. Haar ja. broer is vermoord, haar, haar man, man is vermoord. En zij zegt, eigenlijk wilde ze altijd terug totdat ze er dus nu achter kwam. En dat is zo confronterend voor haar. Deel van de bevolking heeft deze man gewoon weer terug in het zadel geholpen. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Want jij woonde er toen. Ja, klopt. Nee, je zag het aankomen. En um, kijk, het is rationeel voor een deel heel goed te verklaren, omdat de. Um, de, de oude politiek um, zoals ik me even voor het gemak noemde zit in de, de regering Venetiaan uh, destijds en, en, en alle politieke partijen die deel uitmaakten van zijn coalitie daar waren de mensen ook helemaal klaar mee en daar waren hele goede redenen voor om daar echt helemaal klaar mee te zijn want uh, niks kwam van de grond? er kwam weinig van de grond um, het, het, het, er was ontzettend veel nepotisme en, uh, en vriendjespolitiek en uh, er gebeurde ja, het dat, dat, dat was ook. Dat was, er was ook wel corruptie. Er was. Er was, er was, er was, er was um, het zijn die, die oude partijen. Daar kwam je als, als, nieuwe, als, als relatief jongeling met nieuwe, frisse ideeën gewoon helemaal niet aan de bak. Het waren ja. allemaal mannen van tachtig die daar de dienst uitmaken en nog steeds uitmaken. En die lieten helemaal geen nieuw jong talent toe. Dus het was voor heel veel jongeren was die NDP van Bouterse ook eigenlijk. Enige toevluchtsoord. Want die ontving met open armen alle jongeren die um, met leuke plannen en ideeën, ja. politieke ambities en allerlei leuk jong politiek talent is ook naar die partij van Bouters overgelopen. Ja. Simpelweg omdat ze niet aan de bak kwamen bij die oude, oude partijen. En dus het is allemaal, dat, dat, dat kun je allemaal rationeel maar helemaal verklaren. En uh, tussen beloofde. Um, uh, natuurlijk een heleboel, waarvan we, dat, dat kan je natuurlijk allemaal niet, niet waarmaken... maar hij had natuurlijk prachtige beloftes. Het zijn altijd mensen die prachtige beloftes uh, geloven. Hij ja. had heel veel aanhang in de echte volkswijken... Ja. Het was een echte volkspartij. Maar hij deed dat ook gewoon heel goed. Um, zijn partij die is echt, uh, die, die, die, die zorgde er gewoon voor dat ze een enorme presentie hadden in al die wijken. Dat ze, dat, dat, dat, dat, dat ze laagdrempelig waren. Dat mensen naar nou ze toe konden komen met problemen. Gewoon alles wat die oude partijen ja. niet deden. Dus dat is allemaal heel goed verklaarbaar. Dus je, je zag het wel aankomen. In, de laatste, in die laatste maanden op weg naar de verkiezingen Dat je dacht... Ja, dit, dit gaat heel groot worden. Ehm... Um, een en, en groot deel van het uh, electoraat um, is heel jong. Het dus ja. is een heel jong land. Er worden ontzettend veel kinderen geboren. Uh, heel veel van de mensen die nu gestemd hebben... waren nog helemaal niet geboren uh, in de ten tijde van de kop en in de koepjaren. Dat wil niet zeggen dat ze het niet, uh, niet weten uit de verhalen. Uh, maar het zit niet in hun... Ja, Lillian González zei, dat het, ook, het zit niet in hun, hun DNA, het zit niet in de genen. Het wordt ook op school ook niet overgedragen. Er, is, er wordt in het onderwijs dus ook helemaal geen aandacht voor. Dus... En er is natuurlijk, en daar hebben we afgelopen weken weer over gelezen in de kranten, er is gewoon vorm. Uh, er is een vorm van vrij heftige censuur Jazeker. Uh, in het onderwijs. Maar ook uh, de persvrijheid is ook uh, aan banden gelegd, heb ik begrepen. Ja, tot, tot op zekere hoogte wel. Ja, sinds, de, bij, uh, sinds het aantreden van de nieuwe regering um, is het wel wat lastiger geworden. Jij, za ja? Jij zat daar en je ja. bent journalist. Ja, ik heb hmm. daar gewerkt voor een uh, nieuwswebsite, uh, Star News, uh, van uh, Nita Ramcharan. Zij is de, de grote dame van de Surinaamse journalistiek. Zij is ook in zekere zin nabestaande van die 8 decembermoorden, haar verloofde is toen uh, doodgeschoten. Um, in diezelfde groep uh, waar de uh, man van Lilian Gonsalvis is doodgeschoten. En um, um, ik, heb, ik heb voor haar gewerkt, ook ten tijde van de verkiezingen. We hebben samen die verkiezingen verslagen. En um, ja, zij, zij, zij had. Uh, zij zei ook van ja, het is allemaal zo goed. Um, te verklaren. Je kunt, je, je kunt het allemaal rationaliseren. Het, het, het, het, is, um, het is eigenlijk helemaal niet zo gek dat Boutersen die verkiezing heeft gewonnen. Het is helemaal niet raar als je kijkt naar hoe, dat, um, hoe de politieke situatie op dat moment was. Um, nee, misschien is het niet raar, maar het is misschien wel moeilijk te begrijpen dat iemand uh, zoals jij... Die zo lang weg is geweest van Suriname en die zo gepokt en gemazeld is in de journalistiek, een internationale carrière eigenlijk heeft als journalist, daar dan toch min of meer nog wel redelijk kan zijn in zo'n onvrije situatie? Of zie ik dat nou te scherp? Ja, kijk, zo onvrij is het nou ook weer niet. Um, er, is, er zijn geen kranten um, gesloten, er zijn geen uh, journalisten geweigerd ergens. Ik bedoel, je kan nog steeds gewoon je werk doen. Um, dus het is, het is niet zo dat het plotseling een, een enorme dictatuur is geworden. Um, maar er, er wordt wel heel veel druk uitgeoefend op journalisten... en ze worden ook bedreigd. Er is wel druk en er zijn absoluut um, in meer of mindere mate bedreigingen. Maar ja, zo iemand als die Niterham Tjaran, waar ik uh, over vertelde... voor wie ik mm -hmm. gewerkt heb, die wordt al twintig jaar bedreigd. Die, die weet niet beter. Het is dat... gewoon onderdeel van ja. haar leven. <laughs> of in elk geval... Um, ja, het, het, het werken wordt je niet altijd even makkelijk gemaakt. Maar ja, daar leer je mee omgaan. Je leert een zekere suplessen. Uh, en die uh, heb jij ook? Daar? Ja, je leert um, heel snel... Uh, wat je wel en niet in welke situatie moet zeggen... of waar je wel of niet... Um, um, een brutale vraag moet stellen of, of maar liever niet. Je leert dat heel snel, dat voel je meteen aan van, oké, okay, dit is misschien een situatie... dat je nu gewoon even, even niet... Een bedekte termen of gewoon iets ja. vriendelijks. Maar in, in journalistiek opzicht is alles wel mogelijk. Ik, dit is niet zo dat er um, journalisten in de gevangenis worden gegooid... of uh, het werken totaal onmogelijk wordt ja. gemaakt. Het is ja. gewoon mogelijk om daar journalistiek werk te verrichten. Dat, dat kan gewoon. Hoe ervaar je het nu, nu? Je hebt het nu eigenlijk afgerond. Je bent teruggekomen, mm -hmm. uh, je hebt het uitgezocht... Uh, daar heb je min of meer een bevredigend antwoord op gekregen, of niet? Jawel. Over je relatie met Suriname. Ja, het is een... Uh, ik, ik, um, ik, ik zie ons daar um, absoluut weer naar terugkeren. Als we hier, hier nou, klaar, klaar zijn, zijn, zeg maar. En <laughs> dan, wat bedoel je dan nou met hier klaar zijn? Uh, klaar met werken, klaar met... Uh, um, serieuzer werken, zeg maar. Het is een Suriname... Um, het is een hele kleine, heel klein land, een hele kleine gemeenschap. Er is gewoon niet zoveel serieus werk. Dat is hier wel. Je gaat daar gewoon een oud vrouwtje zijn? Dat ja, is absoluut. Je... Jawel, zeker. En, en dat is alleen maar omdat... dan past dat wel bij je zo, met dat tempo enzovoort? Ja. Ja, ja, en dan, en dan heb ik ook geen snel internet meer nodig en zo. Ik heb ja, je helemaal me niks meer nodig. Nee. Gewoon een boom om onder te zitten. Precies. Zo stel je je dat voor. Ja. Later. Ja, later. Het is nu wel echt iets van later. Ja. En, wat is nu, en wat is van nu? Want volgens mij, ja, ik weet niet, misschien heb ik een verkeerde indruk... maar ik heb het idee dat ik hier tegenover een enorm gedreven ambitieuze vrouw zit... die op pagina 2 van de Volkskrant schrijft. Ja, dat wil ik voorlopig nog wel even blijven doen. En verder, ja. wat, waar, waar, waar, waar droom je van? Wat zijn je wensen, je verlangens... Vroeger wilde ik altijd hoofdredacteur worden, maar dat wil ik nu echt beslist niet. Ja, dat komt goed uit. We, uit. We hebben net een nieuwe. Ja? Ja, ja nee, een hele goede. Ja, nee, maar nee. waarom lijkt je dat eigenlijk verschrikkelijk? Nou, ik ben een tijdje chef geweest. En sindsdien heb ik wel helemaal mijn bekomst van... Um, um, het, het, van, van managen en ja. van uh, dingen moeten regelen. Ik, je wilt schrijven ik dus. wil schrijven dus? Ja, schrijven, Gewoon absoluut. het, het, het ja. journalistieke handwerk? Ja, schrijven. En Correspondentschap? Um, ik heb corresponentschap gedaan in, uh, in Brussel met heel veel plezier. Uh, ja, Londen, dat was altijd nog wel zo'n uh, zo wens. Um. Is, er, is er wel eens op je deur getikt? van Wil jij komen, wil jij gaan? Um, ik, heb, ik heb zelf wel eens gesolliciteerd op corresmanentschap. Um, ja, ik weet niet of ik dat nu nog per se zou willen. Dat. Ik, ik, ik, heb nu, um, ik, vind, ik vind dit wat ik nu doe echt heel mooi. Dit is voor mij wel echt gewoon het eerste van Ajax. En dat wil ik gewoon voorlopig blijven doen. En hier wil ik gewoon heel goed in worden. Want ik ben natuurlijk nog maar net bezig. Ja. En uh, ik wil gewoon net zo goed worden als Bert die dit al jaren doet. Ook en, dacht en dat hem, je Jan Blokker ging zeggen. Nee, nee, nee. Zo nee, nee, lang nee. hoeft het nou ook weer niet. <laughs> <laughs> maar er is ook nog wel... We hebben ook met je man gesproken die zegt, ik sluit niet uit dat er nog eens een keer dat er ook nog een buitenlands leven aankomt. En dan bedoelde hij dus niet alleen maar met op de veranda onder een boom zitten. Ja. In Suriname. Ja, nee, nee, kijk, we hebben um, in, in verschillende buitenlanden gezeten. Um, mijn man zelf heeft in Londen gewerkt een aantal jaar. Um, ik in Brussel. Dus we hebben veel heen en weer gereisd en vonden dat altijd allemaal erg leuk. en... Uh, en uh, interessant. En de wereld is veel groter dan Nederland. Dus ja, nou ja, dat sluit ik inderdaad ook niet uit. Dat we een keer een, uh, nog ergens een buitenlands avontuur ja. aangaan. En wat is het dan journalistiek wat je, wat je, wat je zoekt? Want het schrijven van een column is, is een hele andere positie... dan het schrijven van interviews bijvoorbeeld. Of uh, verslaggeven, correspondentschap. Ja. ja. Wat ik het... Kom, is dat allemaal dezelfde bron? Komt het allemaal uit dezelfde Shaila? Ja, uiteindelijk wel. Um, want uiteindelijk wil je gewoon de wereld um, verklaren. Je wil uh, laten zien aan de lezer wat er gebeurt, um, waarom het gebeurt... of waarom het uh, misschien gebeurt of misschien wel of misschien niet gebeurt. Je wil, je wil um, tonen en duiden. En dat kun je in allerlei vormen doen als je iemand interviewt of als je ergens verslag van doet, of als je een column schrijft. Uiteindelijk doe je hetzelfde. Je, je laat zien en je, en je probeert het in een context te plaatsen. Ja. En je probeert de lezer aan de hand te geven van... oké, okay, misschien begrijp je de wereld nu 1 milliprocent beter... na de lezing van dit stukje. Dat is, denk ik, uiteindelijk de bron waar het allemaal uit voorkomt. En dat kan allerlei genres en allerlei vormen aannemen. Maar dat is uiteindelijk wat je wil. Nu jij twee jaar afstand heb genomen van die Nederlandse samenleving. Mm -hmm. Je bent dan wel helemaal suf getwitterd en je hebt alles gezien op internet. Maar toch. En je komt nu terug. Ja. Wat valt ons eigenlijk nou te leren over die afgelopen twee jaar? Wat, wat, wat is je... Uh. Wat, wat is je meest pregnante uh, observatie? Nou, wat, ik, wat ik zo grappig vond is dat ik uh, in die twee jaar dat ik weg was... las ik allemaal dingen over Nederland. Dat het uh, allemaal nou, ongelooflijk... Nou, als, je, als, je, als, je als je van afstand leest over Nederland... dan denk je dat het hier, uh, iedereen hier scheldend en vloekend over straat gaat. Ja. En dat het levensgevaarlijk is. En dat, je, uh, dat er alleen nog maar mensen rondlopen die de sharia willen invoeren. En verder allemaal rassenrellen. Precies, en uh, auto's in brand. En als je hier komt, denk je, goh, het is gewoon precies hetzelfde. Ik heb echt, uh, alsof ik er gisteren nog rondliep. We zijn weer in Delft gaan wonen. Um, daar woonden we daarvoor ook. En dat Delft is, is ook gewoon... wel heel rustig. Delft is uh, heel schattig en lief en er gebeurt nooit wat. En een heel fijn stadje. Nee, maar kortom, het is een stuk aangehaakter. Ja, dan je, dan je door de media. Ja, Ze wilden, ja, en niet alleen de media, maar ook gewoon uh, op opgewonden standjes op uh, Facebook en Twitter. Ja. En gewoon alle. Gewoon Geloof niet alles, alles wat er op Twitter staat. Dat mag je op je tegel zetten, maar je mag ook iets, iets, iets daar ja. Dan ga ik namelijk ondertussen. Wil jij daar aan gaan werken? Want we hebben goed. nog 41 seconden in deze uitzending. Oké, okay, ik, oh, ik nog moet wat Ja, ja, ja. Okay. Spreuk, levensmotto. Ik zal wat opschrijven. Twee dingen krijgen we na acht uur hier op Radio 1. Alice de Bruin die gaat dan in gesprek met uh, pastoor Norbert van. Van de sluis over een zeer beladen onderwerp, euthanasie. En fotograaf Diederik Meijer komt ook nog aan het woord in die uitzending na 8 uur. En we zitten op Sheila Citalsing, pagina 2, Volksland. Ze gaat nu op de tegel. Kort en bondig. Wat staat erop? Er staat op, wantrouw altijd de man met de macht. Ik vind dat je altijd autoriteiten met wantrouwen tegemoet komt. Oh, dat is wel he? heel toepasselijk <laughs> voor vandaag. zeg. Ik kan er een paar namen bij verzinnen. Leuk dat je hier Dank was. Dank mevrouw Sital Singh. Dit was aflevering 2336. Ik wens u alvast een prettig weekend. Wij zijn er maandag weer. Tot dan. Radio 1: e Kunststoff. NTR brengt cultuur. Elke dag. Het laatste nieuws.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 We weten natuurlijk nooit hoe die eindschrijd gaat verlopen. Waar de Libische leider zich bevindt, dat is onduidelijk. Waar is Gaddafi? Gaddafi is nobody niemand knows. En de future of Libya is in de handen van zijn people. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.